Hoewel het Britse ministerie van Defensie de Iraanse aanval niet bevestigt of ontkent... spreekt het ministerie wel van aanvallen die een bedreiging vormen voor Britse belangen en Britse bondgenoten. De provincie Drenthe en een aantal gemeenten vinden dat alle gedupeerden van de recente aardbeving bij Eleveld... een schadevergoeding van 10.000 euro moeten krijgen. Dat schrijven ze in een brief aan staatssecretaris Debat van Klimaat en Groene Groei... De aardbeving was vorige week zaterdag in een gesloten gasveld en had een kracht van 3,0. Er kwamen meer dan 2000 schademeldingen binnen. Binnen amateurvoetbalclubs is onrust ontstaan over een plan van de KNVB... om de scheiding tussen zaterdag- en zondagclubs op te heffen in de tweede en derde klasse. Ze worden dan samengevoegd in één competitie. Volgens de KNVB worden competities dan aantrekkelijker... met kortere reistijden en meer regionale derby's. Maar veel clubs zijn kritisch. Een actiegroep van acht amateurclubs vindt dat de invloed van het plan... op de verenigingscultuur zo groot is dat ze overwegen naar de rechter te stappen. De wielerklassieker Milan Sanremo bij de vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. In een eindsprint met vijf rensters was de Belgische renster de snelste... De Nederlandse Puk Pietersen eindigde als vierde. Lorena Wiebes, die de race vorig jaar won, eindigde als zesde. Milaan Sanremo is de eerste en langste wielerklassieker van het jaar. Het weer op veel plaatsen zon, maar landinwaarts zijn er ook stapelwolken. Het wordt 9 tot 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 En heb je al een auto, auto uitgekozen van, uh, van Bleke Molen? Nee, ik ga zo weer Want die staat op Katawiki, hè? Katawiki, dus, uh, ja, ja, ja. En ik heb raar. een hele mooie VW-bus uh, daar uh, zien staan. Ja, nou, die was ook het goedkoopste, geloof bots he? momenteel 10.000 euro. Oh, voor een VW-busje? Ja. Oh, Oké. Okay. Benno, ja. even bijblijven. Ik, nou, ik ging, uh, als ik voor de auto zou gaan van Bleke... dan zou het die Rolls Royce zijn. Maar ja, ik denk wel eens... Uh, en dan kijk ik ook even naar Jelle en Rendel van... van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 Okay. Het, weet je, Rolls Royce zei wel dat ze helemaal uh, bezig waren... van ja. de beste auto'sbouwtoestand. Maar het bleef wel wel Engelse meuken wat erin ging. Dus Je uh, okay. <laughs> moet is alleen dat we het juiste gereedschap hebben... want ze draaien <laughs> net de verkeerde kant op. Ja, alles oh, draaien ja. de verkeerde kant op. Oh, dat nog. <laughs> ja. Oh, dat weet hij dan nou weer wel. Laat twintig jaar zijn broers sleutelen. En, uh, maar je weet het dan wel. Ja. Ja, mooi. Maar Jelle, uh, je, uh, je bent er nog gezellig bij... Um,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 waar onze vriend verstappen uh, eindelijk weer echt kan ja, racen. Klopt. en uh, hoe, hoe is de stand van zaken? Nou, ik zit tijdens het uh, radiointerview zit ik met een schuin ook, ook de race te volgen. Dat is de wel bestrijd, knap hoor voor de keer. de vier ja. uur race van, uh, van de Northslijven. Dus dat is een uh, de groene hel, noemen ze het ook wel. Nou, dat oh, is ook ja. niet voor niks. Waarom? Dat, uh, uh, het, is een, het is gewoon echt een helscircuit. Meer, uh, meer dan 22 kilometer, rondetijden van meer dan 8 minuten. Zo.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 Uh, dingen uitproberen die ze dan gelijk doorgeven aan het circuit probeer dat eens even uit. Uh, we jongen we hebben een probleem met de auto en dan gaat er uh, iemand in de simulator zitten daar uh, in Engeland en die haalt dan ze nou, dan zo en zo doen denk ik dat die auto het beter doet. Oh. Voel je, je... je dan ook uh, die g krachten? Ja. In die jongens wel. Ja? Als je zo'n simulator hebt waar alles beweegt dan. Uh, dan heb je ook wel, zeg maar, als je hard remt, komen ook wel de oogjes die komen met ja, hoofdluik. Kijk, dus uh, ik heb ooit in een zo'n ding gezeten en ik werd er kwortsmisselig van. Trouwens, bij uh, Nieuw Unicum staat een race simulator. Ik weet niet van wie dat is, het ding staat er alleen maar. Maar, maar het, het, het, het is dus zo dat als je dus een, een, in een simulator een kerbstoing uh, een, een beetje te, te zwaar neemt...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 In de simulatoren, in software die voor de gewone man ook beschikbaar is. Dat is ongekend. En als je dat in de simulator leert beheersen en dat dupliceert in de echte wereld, dan kan je echt ver komen.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 got me so intrigued I'm so intrigued but what could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 Uh, ik denk niet dat ik de enige Nederlandse uh, autosportzigeuner ben... die er rondrijdt. Ja, ja, absoluut. In je, in, je, in je oude camper. En, uh, ja. en je, je, hebt inderdaad, je zit op de moment aan het overwinteren in Spanje... een aantal weken. Omdat je het uh, Formule 4 kampioenschap... en de, de Spanish Winterseries hebt gevolgd. Hè, met een hoop Nederlandse rijders daarin. Uh, ja, is... uh, Carlo, wanneer ben jij begonnen met autosportfotografie? Dat is al een heel tijdje geleden. Uh, ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik... Uh,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 Ja, dat doet mij gewoon veel meer als wanneer ik naar een moderne uh, Fule 1 ga. Nou, dat is helemaal... dat, dat, dat, ja, dat is geweldig. Dat is wel geweldig, ben je ja, ja, ja, Dat is uh, wel een echt liefhebber wat ja, we hier aan de, de lijn hebben. Dat, ja, en ook, dan, hij zwerft door heel Europa. Hè. En, uh, en uh, met de dieselprijzen van tegenwoordig is dat ook niet meer leuk, dat weten we. Carlo, jij hebt een heleboel opdrachtgevers ge, uh, in de loop der jaren verzameld. Uh, dat is natuurlijk ook wel nodig, want je moet er uiteindelijk ook wel van verle leven natuurlijk.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 Nou, dat is eh uh, uh, ik kijk even naar jou. Dat is de, de, de toekomst.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 En die zit vlak naast de coach, dus ik heb het uit de eerste hand. En uh, na de eerste helft, uh, ik had de opstelling al eerder doorgegeven. En de eerste helft was een beetje gelijkwaardig en over en weer wat kleine kansjes. Mooie weersomstandigheden geen energie en Zandvoort. En vijf minuten voor rust kwam er een, een mooie aanval van uh, SP Zandvoort uit het midden. En via Otman en weer terug naar afwezigheid. En Nijsselberg kwam wel wel voor de voeten van uh, Silvio Goeisibassi.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 Gonna break down that door. I'm gonna. Give Know if I'm the right to tell you how to run your life now, baby Even though it's shallow, I was shipwrecked right on the shore I'm just loving me, yeah. Every, day. Every day I'm like a child at Christmas time In my mind But you never see the coming time I can well imagine losing you now, baby Try to give it some time van Kim Marcel en Dr. Robert Howard... gingen we terug naar 1989. Ja, heel mooi jaar uh, qua de muziek... en hoor je ook natuurlijk aan het uh, plaatje. Dus zaterdagmiddag een uh, nou, race special. Hè? We hebben allemaal uh, race mensen uh, aan de telefoon... en ja. uh, in de uitzending. Nou, en, uh, we gaan het uh, nog hebben over... Uh, China? Wilde jij het nog over China hebben? Nou, Benno wil het niet. Maar Benno wil het gewoon niet. Hij wil alleen maar vooruitkijken. Ja, hij is tegen nou, Chinese nou, rommel. We moeten er wel even een paar dingen even over uithalen. Belang is er toch wel, Jonathan Wheatley. Wie is dat? Wie is dat? Ja, Benno. Dat is de teambaas van Audi. Die is oh. opgestapt. Oh. Ja, en en binnen, hij binnen een jaar of zo. Hij is zelf binnen elf maanden. Elf maanden, ja. En uh,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 op opstappen zou staan, wat dus ontkracht werd. Ontkracht uh, werd. Dus ja, waar die Wiedli dan terechtkomt... Ja, nou, meestal... uh, Nieuwe zou dan in feite weer meer de technische kant van het team moeten ja. doen. En Wiedli gaat zich wel bezighouden met het team uh, zoals de, zeg maar op de squeeze opereert. Uh, het is wel heel apart dat Audi heeft eigenlijk alleen maar gereageerd... ja, wij kunnen dit aan. Oh, <laughs> ja. Dat hij weg is. Dus uh, of ze nou tevreden of met hem, maar weet ik niet. Uh, maar... Uh,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 Uh, dus we, we gaan er echt uit met een knaller, 100%. En de media-aandacht rondom de afgelopen twee Grand Prix is inderdaad enorm groot. Maar ik denk niet dat dat een negatief effect heeft op de Dutch Grand Prix die we in, uh, in 2026 nog gaan beleven. Integendeel, denk ik zelfs. Er is juist dat tumult hebben we toch nodig in deze tijd. In deze ja, spot. dat is wel waar. Dat is heerlijk. Dus we gaan gewoon festivieren, vieren. Maar het, dat heeft natuurlijk uiteindelijk uh, wel een keerpunt, denk ik.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 Hartstikke mooi. En moeten we moeten ons niet vergissen. Uh, met deze reglementswijzigingen. Uh, met meer elektrische componenten in die auto. En, en het gebruik van een accu enzovoorts. Ja, natuurlijk. wordt de vergelijking met de Formula I gemaakt. en dat is ook door rijders. wordt, dat, wordt die vergelijking gemaakt. En dat is prima. Uh, misschien. Uh...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 zijn het net evolutie. Dit jaar was het uh, revolutie. Um, en dit is een begin van de revolutie. En, ja. uh, dat moeten we, ik vind, we moeten het omarmen. Dus is iets te veel negativiteit geweest.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 Ik mocht altijd graag Michel Blekenmolen uh, interviewen. als hij net uit een raceauto'tje kwam. de tijd om te doen. En, en ja, jou, <laughs> Voor een verslaggever is dat heel leuk. <laughs> en vooral als, hij, als ze hem dwars hadden gezeten. Dus scheldend en tierend kom hij er dan uit. Want ja, uh, het is sport, het is emotie. Ja, emotie. Dat bedoel Motie. ik er eigenlijk mee te zeggen. Dus dat het, Zeker, en dat moeten we ook behouden. En uh, ja, we hebben nu uh, weer een hele andere manier gezien. waarop inhaalacties tot stand komen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 en dan uh, denk ik dat we straks zeker op Ciccui Zandvoort ook uh, weer gewoon een machtig mooie wedstrijd dat moeten we zien. Zelfs twee, want we krijgen op zaterdag een sprintreis. Oh ja. En op zondag de hoofdreis. Hey, dus, dus dat is de, een cadeautje. Dat is wel echt eruit gaan met de Big Bang. Het zal ook niet voor niks zijn dat het zo georganiseerd is. Toch?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 Uh, in de afgelopen jaren. En uh, dus vind ik het jammer. Ja, natuurlijk is het jammer. Want het is, het is de absolute wereldtop. Maar uh, er gaat iets heel moois voor terugkomen. 100%. En dat is waar ik me voor ga inzetten. En uh, ja, ja, Weet je wat al, mooi, al, weet je wat plezierigheid. Ja, ja. Optimaal of, uh, <laughs> Weet je ja. wat het mooiste is? Hij heeft straks wel zo'n mooie trekkaart. Dat hij zo lekker op de. Oh ja. <laughs> daar doet hij het allemaal voor. Ja, natuurlijk. Ja, ja. <laughs> dus uh, die heeft hij wel. Ja. Uh, nee, uh, gewoon geweldig. Ik, uh, ik, uh, ik vind het gewoon leuk. Uh, dat je er nu binnen echt middenin bent gekomen. Ja.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 ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. Zf -mm -mm. ZFM. Het nieuws van 4 uur.